en mijn hoeders, die daar gedaan is uh, door de door de discipelen uh, die de Jezus waren. En wat was die gewichtige vraag? Wie kan er dan zalig worden? Het is of dat Christus naar aanleiding van de voorgaande gelijkenissen afkomt te snijden alle mensenwerk als waardeloos eerst vinden we in het voorgelezen gedeelte van twee bidders die opgingen naar de tempel om te bidden de ene was een tollenaar en de andere fariseer en dan vinden we van die fariseer dat hij de tempel inging en die ging vertellen aan de heren wat hij gedaan had en wat hij nog deed, vasten, bidden, de armen geven, geen overspeler, geen hoereerde, geen dief. En hij had er geen erg in dat hij een eerrover van God was. Die man had niets te bidden, die had ook niets te vragen, die hoeft ook niet te vragen wie kan er een zalig worden, want hij rekende vast op de zaligheid. En door zijn geestelijke blindheid en door zijn geestelijke dwaasheid had hij nooit leren kennen dat God zijn recht hand haast en dat God toren tegen de zonde. Dus dat was er een die zichzelf rechtvaardigde. En in zonderheid nog met een schuin oog keek naar die tollenaar dat hij zegt ik dank u heren dat ik ook hier ben als die tollenaar. Dus dat was een man die boven anderen stond. En mijn herders, die ooit zijn eigen hart heeft leren kennen, die komt wel aan de weet dat hij ook nog een farisees in staat heeft. Ik zou de vraag wel eens willen doen, hebben we wel eens ooit de vraag moeten doen, wie kan er dan zalig worden? Want dan gaat Jezus die tweede gelijkenis behandelen, omtrent die rijke jongeling... Die bedroefd wegging. En wanneer die rijke jongeling bedroefd wegging. Eh, dan zegt hij: hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben ingaan in het koninkrijk gods. En de discipelen daarin verontwaardigd zijn te zeggen: wie kan er dan zalig worden? En dan zegt Christus: wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. En dan zou ik u eens een gewichtige vraag willen doen, dat is een zielsvraag, is het in uw leven wel eens ooit een keertje onmogelijk geworden, dat je nooit meer zalig kan worden. Want mijn hoorde, wij vrezen dat menen geen zijn leven doorbrengt altijd nog wel in een hoop dat hij nog wel eens zalig of dat hij nog wel eens bekeerd zal worden. En welke grond dat men daarvoor heeft... die kan verschillend zijn. Uh, maar waar het nog nooit is geweest... wie kan er dan zalig worden... Uh, dat het is een hopeloze zaak geworden. Want zolang als wij... Uh, mijn hoorden uh, nog... Een, in zonderheid een hoopje hebben... dat we nog wel eens verkeerd kunnen worden... of zullen worden... Het is een licht van de duivel. Jammer hoor ik iemand zeggen: een mens kan toch niet hopeloos, weet je, wat is dus te hopen, dat is heilzaam, hopeloos werden Want anders kunnen we met onze plichten, met onze godsdienst, met onze indrukken, met onze uitreddingen, met onze gebedsverhoringen kunnen we alles bij elkaar eigenlijk we nog wel een grondje gaan maken. Waarin we toch wel geloven dat we nog wel bekeerd zullen worden. Of heimelijk weg al denken en weinigje bekeerd te zijn. En het is nog nooit eens een keer onmogelijk geworden. Om te leren kennen wat onmogelijk is bij de mensen is mogelijk bij God. En hoe zal die onmogelijkheid gekend worden. Wel, mijn houders, als God en Heilige en gek, ons gaan dat God is dus op de troon van zijn gericht gaat zitten. En dat die is zijn goddelijk recht, als we ene zonde hebben, ons naar recht moet verdoen. Als we ene zonde hebben. En nu worden we al in zonde ontvangen, ongerechtigheid geboren, denk nu eens even na. Als ik ene zonde heb, moet God mij naar recht verdoen. Dus daar is, daar we in zonde ontvangen, ongerechtigheid geboren zijn, in de eeuwigheid voor God niets meer goed te maken. En waar we aan, waar het een aangeboren eigenschap is, krijgt een verbroken werkverbond, Dat we toch altijd nog wel denken enige eigenschappen te hebben. Zelfs met ons goddienstig leven. mijn heuzes. denken erom dat die rijke jongelingen goddienstig was. En die fariseeren goddienstig was. Voor die tollenaar is het een hopeloze zaak geworden van zijn kant. En wat is daarvoor nodig? De openbaring en de ontdekking door de Heilige Geest, waarvoor we in dit avontuur uw aandacht vragen naar aanleiding van de vierde zondagsafdeling van onze Heidelbergse Catechismus. We noemen die zondag vier vraag 19 en 11 met het antwoord. Vraag 9. Doet het dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Antwoord neen hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat konde doen, maar de mens heeft zichzelf en al zijn de nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwille van gehoorzaamheid van deze graven beroofd. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij geen zins, maar hij vertoont zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonde en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen, gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een ijgelijke die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. De vraag 11, is dan God ook niet barematig? Antwoord God is wel barematig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit gedaan is, ook met de hoogste, dat is, met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. En mijn hoort is, wij staan hier, voor een ernstig onderwerp drie tegenwerpingen beantwoord door de onderwijzer Hij wens in de eerste plaats stil te staan naar aanleiding van vraag 9 dat de schepper hier zijn schepsel schuldig verklaart in de tweede plaats vraag 10 dat de rechter de schuldige veroordeelt en in de derde plaats naar aanleiding van vraag 11 dat hij als schulding de straf voltrekt Zij in de eerste plaats dan als schepper door zijn schepper beschuldigd door zijn rechter veroordeeld. ...en door zijn koning gestraft. We wensen met de hulp van de sieren... Uh, ...tot onderwijzing te spreken. Voordat we dat doen... ...zingen we van Psalm 89... ...het uh, dertiende en het 14e vers. Ik zal de heerschap wij doen duren bij zijn zaad... ...zolang de hemel zelfs op vaste pijlen staat... ...maar zo zijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten... Zo het richtsnoer van een rechte regeling niet kan baten, Zo zij heilige wat er voor is Dan mogen zij gewicht voor mijn straffen blijven wat er verder volgt. In het dertiende en veertiende vers van Salom 89. Aan de zondag Wanneer de laatste vraag was: Maar zijn wij dan al zo verdorven dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij, tenzij dat wij door den geest Gods worden wedergeboren en dan vinden we hier, we zouden haast zeggen, drie beschuldigingen aan het adres van God. Ten eerste, of dat God een mens zijn onrecht doet. Dat hij van hem eist wat hij niet kan doen. Ten tweede, of God zulke ongerechtigheid, ongestraft wil laten. Want men wil niet aan de schuld en men wil niet aan de straat. Tijdens een uitvlucht is God dan niet waarmatig. Uh, dus drie vragen uh, die gedaan worden uit eigen liefde. En we vinden hier dat God uh, die komt die beschuldigingen. Of eigenlijk het antwoord te geven... Op de voorgestelde vragen. In zonderheid wanneer we dan stilstaan bij de eerste vraag. Doet God dan de mens, doet dan God de mens niet onrecht. Dat hij in zijn wet van een eist wat hij niet doen kan. En dan vinden we dat een onderwijzer wijst naar de schepping. Wanneer dat hij zegt, neem hij, nee, want God heeft de mens al zo geschapen, dat hij dat konde doen, en dan de schuldige schuldig verklaart door de schepper, uh, maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen, door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid, van deze gave beloofd. En wanneer wij hier uw aandacht terwijl we wensen te bepalen, mijn hoorders, dan staan we hier voor een zeer ernstig onderwerp. En dat onderwerp, dat leert elk een van Gods volle kennen. Want hier wordt gehandeld over het recht van God. En waarin bestaat dat recht van God dat hij zijn wet handhaaft? Waarom dat ook de vraag doet, doet hij dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan. Bedenk eens wanneer er dan verwezen wordt naar de schepper. We zouden zeggen hier staat dan de, het scherpsel voor zijn schepper. En wat wordt er van die schepper gezegd? Eh, dat hij de mens al zo geschapen heeft dat hij dat doen kon. Zullen we niet ons tijd besteden om uitgebreid stil te gaan staan eh, bij de schepping? Maar we willen toch wel even er iets van zeggen. Wanneer God zegt laat ons mensen maken. Naar ons beeld en ons gelijkenis. God spreekt daar in het meervoud Dus naar het beeld van den drie God. En als hij dan de mens kwam te scheppen. Wat ik mijn verleden week ook nog aangehaald heb. En dat hij alles geschapen had door het woord zijner kracht. Wanneer dat hij schiet hemel en aarde zon, maan en sterren dieren, vogels en vissen de zee, God sprak en het was waarin zich de grootheid en de majesteit en de almacht Gods openbaar die zelfs de aarde schiep die aan hem niet hangt en rondom de aarde, de hemel, verhalve, uitgespannen heeft. Als het uitspansel. Waarvan Gods woord leert, wel van drie hemelen. De wolkenhemel, en de sterrenhemel en de hemel der hemelen. Dus zo groot waren Gods werken in de schepping. Wellicht ook de engelen al geschapen hebben. Want we vinden nog in het boek van Job dan de kinderen gods juichten bij de schepping. Dus er hebben zelfs de engelen vermaakt gehad in de schepping. En nu heeft God de mens geschapen, we zijn de verleden week schonder als de engelen. Want de engelen heeft hij geschapen als verdienste gegeven? Maar de mens heeft hij geschapen met een lichaam en een ziel. Zo schoon samengebonden, want we vinden dat hij de mens bereidde uit het stof der aarde. Mens betekent immers rode aarde. En toen hij die mens gevormd had, blies hij de adem des levens daarin en hij werd tot een levende ziel. Zodra Adam daar op zijn benen kwam te staan. als het pronkstuk van Gods wijsheid. Het pronkstuk van Gods almacht. maar ook het pronkstuk van Gods heerlijkheid. Waarom? Wel, God had die mens geschapen opdat hij in en door hem verheerlijk zou worden. want hij had hem geschapen naar de wil. En het beeld God bestond in de liefde. Uh, tot God en de naast. En uh, dat niet alleen, maar God heeft de mens uh, geschapen, heeft hem tevens een vrouw geschapen uit een rit. Waarna zo dan, zodat die twee, één vlees waren. En als het pronkstuk van ons Gods scheppingswerk. En het schoonste daarvan was het beeld van God. Dat is de liefde. Zodat Adam in de straat de rechtheid gemeenschap had met God. En beminde God. Kende God. Eerde God. Vrede met God. Gemeenschap met God. Want God had zijn beeld afgedrukt in zijn hand zodat zijn lichaam als uh, het, het, het schip waarvan zijn ziel het roer was. Het lichaam zich geheel besteedende in de dienst van God. Zodat hij door zijn ogen aanschouwde de heerlijkheid Gods in de schepping. We zeiden de verleden week nog. Even in herhaling. Adam ah, had een Bijbel gekregen. En die Bijbel was het scheppingswerk God. Waarin hij kon lezen de grootheid, de heerlijkheid, de heiligheid, de majesteit, de schoonheid. die daar in God was. waar hij als de proost van in het paradijs gezet was. Zodat we hier vinden dat God die mens geschapen had. maar hem ook een wet gegeven had. die hem ingeschapen was. En door die ingeschapen wet uh, kon hij ook overeenkomsten die wet leven. zodat in de staten der rechtheid Adam in een rechte verhouding stond tegenover zijn schepper, en als tegenover zijn schepper in een rechte verhouding ook zou verkrijgen het eeuwige leven. Waarvan de boom des levens stond als een teken en zegel dat hij eeuwig zouden Maar God zijn gehoorzaamheid zou beproeven aan de boom des kennis, des goeds en des kwaads. Met de belofte en met de bedreiging. De belofte van het eeuwige leven waar de boom des levens stond als een teken en een zegel. Maar ook de bedreiging van de dood zeggen als je daarvan eet, zult gij de dood stellen. We hebben verleden nog gezegd, ik herhaal het nog eens even: dat Adam niet in een dwangbuis gezet is geworden. Gelijk als dat Saul David deed en men harnas aandeed, dat het zo moeilijk was om voor God te leven. Het was zijn lust en zijn vermaak en zijn genoeg en zijn blijdschap. Uh, dus, Adam Alstom daar representerend stond, als hoofd van het werkverbond, vertegenwoordigende daar al zijn nakomelingen, uh, vinden we, uh, dat hij door ongehoorzaamheid vrij en moedwillig zich losgemaakt heeft van God. Waarvan we vinden. Maar de mens heeft zichzelf met al zijn nakomelingen niet eentje uitgezond. Van al degenen die ooit uit hem geboren zouden worden. Heeft men door het ingeven des duivels. Door de verleidingen des duivels. Waar we verleden nog iets van gezegd hebben door de val van Adam en Eva hebben ze geluisterd en hebben ze kunnen horen dat de Satan precies anders sprak als God God had gezegd ten tegen als gij daar eet zult gij de dood stellen en de duivel die zei het hij van eet zult gij zijn als God dat deel geleden dus het woord de duivels was precies tegen het woord van God in. Waar hebben ze nu naar geluisterd? Ze hebben het woord van God verworpen. Daardoor het gezag gods aangetast. Daardoor de wet van God verkregen. En naar de leugen des duivels vrijwillig en moedwillig geluisterd. En zodat wanneer hier de vraag gedaan wordt. Doet God de mens geen onrecht wanneer hij, van hem, wanneer hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Uh, toen heeft de mens gezondigd hebbende, uh, heeft God geen afstand gedaan van zijn recht. Maar die bleef het recht, helden van erden, van mij en van u, het recht van de wet te handhaven. En wel op zodanige wijze, dat wanneer wij niet zijn overeenkomstig de wet, wij daar als beschuldigd zijn. We zeggen, door de schepper beschuldigd, wanneer hij tot Adam zegt: heb gij van die boom gegeten waarvan ik gezegd heb? Ten dagen als je daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dus, Adam beschuldigd door zijn schepper en overreed van de schuld en mijn houders. Als er ooit eentje zalig zal mogen worden en de kerken God die zalig mogen worden, krijgen met de schepper en met de schuld te doen. Want het is de mens wel aangeboren om achter zijn onmacht te schuilen. Want we vinden hier, doe dan God de mens geen onrecht. Dat die nu machteloos geworden is om ooit meer aan de wet te kunnen voldoen. Eh, elk een die zijn eigen hart leert kennen, die kan erin vinden dat die beschuldigingen tegen God in de grond van zijn hart ligt. En menen geen achter zijn onmacht. Ten eerste achter zijn dat hij er niets aan kan veranderen. En ten tweede dat hij zich niet kan bekeren En dan wordt er wel eens lichtvaardig gezegd, er wordt een gepreekte mens, kan zich niet bekeren. En hij is door de zonde gevallen, dus hij is machteloos geworden. Maar dat hij moed en vrijwillig uh, de zonde gekozen heeft. En wat heeft hij daarmee gedaan? Zich gemaakt uh, tot een slaaf van de duivel. Een slaaf van de zonde. Zodat we hier nog even op terugkomen. Dat de zonde niet een slaaf is die ik buiten de deur kan zetten. Maar dat ik een zonde slaaf geworden ben. Zodat ik door mijn val de aarde die vervloekt is geworden, uitgeleverd heb aan de duivel. En de zon aan de duivel uitgeleverd heb. Want, zegt inderdaad, een apostel die de zonde doet, is uit de duivel. Zodat we in de grond slaven geworden zijn van de duivel. En al is het dat we uitwendig bewaard worden voor openbare of uitbrekende zonde, dan kent elk zijn eigen hart, hoe argelichtig, hoe bedriegelijk, of we zouden een gewijnsde fariseer moeten zijn. Mijn woorden zouden we geen hout zijn, als we onder de leer verkeren, waarin ons de totale doodstaat van de mens gepredikt wordt, en we menen ons nog enige verdienstelijkheid, om nog enige waarde bij ons te vinden. of om nog God te bewegen. houd in gedachtenis, we vinden hier. dat God het recht van zijn wet aanvaardt. En om dat nog wat duidelijker te maken. dan heeft hij op Sylvie die wet afgekondigd. maar hoe heeft hij dat gedaan? Met donder. met bliksem. met vuur. met rook met een zuige klank wat predikt hij wanneer hij de wet afkondigt is niet eh, dat hij de wet afkondigt zodat het volk is zegt. zegt oh, de here komt toch die lieve wet af te kondigen eh, nee mijn houders een god die kondigde dus zo tenig de wet af dat ze daar alle met haar aangezicht verslagen lagen en zeggen laat de heren toch ons niet spreken want we zijn we allemaal dood en nu vinden we hier het stuk der ellende met welk doel? Wel het doel om de verlossing nodig te krijgen. Zodat wanneer we hier vinden dat God de beschuldigingen die hem uh, gedaan wordt, niet aan verheft, maar als schepper zijn schepsel beschuldigt. En veroordeelt krachten het handhaven van zijn wet. En dat die overeenkomstig die wet van mij en van u eist. Een volkomene hoze, Zo Zodanig zelfs als Adam had in de staat de rechter. wanneer we daar iets van leren kennen. en we zeiden: het wordt hier geleerd in het stuk ter ellende. dat elk begenadigde. en elkeen die zalig zou mogen worden die zal een ogenblikje in zijn leven krijgen te beleven, dat hij de schuld krijgt over te nemen. Dat hij Adam de schuld niet meer kan geven, Eva de schuld niet meer kan geven, en God de schuld niet meer kan geven. Zou de vraag eens willen doen, eh, mijn uur, hebben we daar wel eens iets van leren kennen? Dat we Adam de schuld niet kunnen geven, Eva niet en God niet. Anders kunnen we schuilen achter onze machteloosheid. En dan kunnen we nog praten, de Heer moet het opdoen. Nee. Ja. Maar wat doet de Heer? Wel, het eerste is dat hij ons in kennis brengt: dat hij van zijn recht niet afgaat, en dat hij van zijn wet niet afgaat. Daarom leert onze katechisten en daarom neemt onze apostel Paulus uit de wet is de kennis de zon. En die daar overheen stapt, dat zeg ik met ernst. En die, al was dat je een bekering kon praten, nog zo moeit. Maar je bent over het recht van de wet heen gestapt, dan bedrieg je eigen voor de eeuwigheid. Ik leg daar met ernst de nadruk op. Eh, waarom we dan ook noodzakelijk te doen krijgen met de wet en als de wetgever handhaaft God de wet eh, mijn rood ik heb het misschien wel eens meer gezegd als je een rechter had eh, die boosdoeners moordenaars wanneer ze voor de rechtbank stonden eh, stonden te wezen en te beloven en we hopen beter op te passen en die rechters sprak ze vrij, dan zou een regering zulke rechters spoedig opdoeken. Want dan zou men de booswichten de gelegenheid geven om de boosheid uit te leggen. Dus als nu hier in het leven zich gelopen baart, neemt nog een ander voorbeeld: dat wanneer. ...en gij van iemand een som geld geleend zou hebben... ...dan heb je een schuldeiger. En hij heeft u die som geld geleend. Maar u doet er wat op... ...dat je niet af kan betalen... ...en zelfs geen rente kan betalen. Dan kunt hij u gaan beklagen bij die man... ...dat je zegt, ja ik kan niet aflossen... ...en ik kan niet betalen... Zij nee, er zelf niet wat aan doen. Dan houdt die schuldeiser het recht. Om te eisen u bent schuldig en er moet betaald worden. Zo eist God dat zijn wet is heilig, recht, verder en goed. En hij is eist dat we betalen. Dat wil zeggen voldoen aan de wet dat God liefde hebben boven alles. En ons naast als onszelf. Want dat heeft hij ons gegeven. En we hebben wij door vrij en moedwillige ongehoorzaamheid onszelf het daarvan beroofd, Zodat we dat niet meer kunnen naar God handhaaft zijn gerechtigheid. Daarom zeiden we. God bewijst hier als schepper. Dat hij de schuldige geen zin onschuldig zal houden. Laten we daar toch met ernst rekening mee houden, mijn houders. Want dan kunt het wel eens worden dat er wat tekstjes en versies en toestandjes door de gerechtigheid God weggemaakt worden. En dat het recht van God zich openbaar, Dat je nog met je tranen, nog met je wenen, nog met je werken, nog met je stoppen nog met onze plichten, nog met onze hoog, het voor God goed kunnen maken op dat wat we straks zou zijn dat het is een hopeloze zaak zou worden hopeloos want dan vinden we hier dan wordt het voor de mensen zijn een afgesneden zaak dan gaan zulke mensen leren dat ze nooit meer zalig kunnen worden dat wil zeggen nooit meer in de gemeenschap gebracht kunnen worden en want dan moeten we zijn overeenkomstig de wet die hij ons als schepper gegeven heeft we zeggen deze dingen met ernst met ernst mijn huts, want daar zijn zoveel veranderde mensen Ach, die wel over de goedheid des Heren spreken en over de barmhartigheid Gods en over de liefde Gods, maar is die geopenbaard in een schuldbetalende en een schuldovernemende borg? Want dat Gods en wethand heeft die beweging zelfs aan Christus zijn zoon, die als borg en middelen aan de eis der wet voor de voldoen en die over de straf der wet heeft moeten doordraven zo min gaat God van zijn rechten. en daarom leggen we de nadruk op wanneer we hier vinden dat God uh, van zijn mens uh, niet, dat doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan, meen hij, want God heeft de mens uh, goed en bij een uh, goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat kon dat hij dat kon doen. Maar de mens. Uh, daar is de breuk gevallen tussen God en onze ziel. En die breuk is met eerbied gesproken: van God zij de onherstelbaar. En van mensen de onherstelbaar. Laat ik het anders zeggen, mijn hoort. God kan van zijn recht niet af en een mens wil van zijn zonden niet af. Hij wil nog wel van enige zonden soms af. Maar in de grond, mijn hoort, hebben we de zonden niet, Die een aantasten is van de God's regering. En aanpassen is van de wet van God. Dus een revolutionair opstandelingen tegen God. Weg met God. Dat woont in ieders naam. Ja. Als we daar nooit iets van hebben leren kennen, is maar een bewijs van onze geestelijke blindheid. En van onze geestelijke doodstraf en van onze geestelijke onkunde. Hier vinden we. God handhaast zijn recht. en dan dan ten tweede eh, wordt hij voor zijn rechter geroepen als schuldig wanneer we vinden wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten dus weer een vraag wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten dat willen we wel dat God de zonde niet komt te straffen. En mijn houders. Dat legt ook diep in onze hart. Want wie het is in waarheid en in werkelijkheid. Dat we door de zonde een heilwaardige zijn. Ik bedoel niet die dat zo koud en zo harteloos kunnen zeggen. Als God mij recht met me doen, dan kom mij in de hel werken. Nee. Ach, ik hoorde kort geleden ook nog van iemand die uitdrukte. He. Heer, je komt met koning en, en Abraham en dat we leven naar de hel. Maar dat bleurde niks, nee. Dat is maar een bevatting van de waarheid. Een beschouwing van de waarheid. Een toestemmen van de waarheid. Zonder dat we de kracht daarvan leren kennen. Hier vinden we, mijn dus de schuldige die wordt gedachtvaard voor de rechter. Wanneer we vinden, uh, neen nee, hij, maar hij vertorent zich schrikkelijk, beide tegen de aangeborene en werkelijke zonde. Dus niet alleen tegen de daad der zonde, maar ook tegen de aangeboren zonde van David zegt in Psalm 51 het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf nee ik ben een ongerechtigheid geboren mijn zonde maakt mij het voorwerp van die toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af vandaar uit mijn hordes ach, ach dat het zo dikwijls openbaart neemt een onnozel kind een bloed van een kind en dat zou sterven. Ach wie kan dan. Eigenlijk ik zou je zeggen. Harde gedachten. Als God zo'n wurmpie neemt. in de hel werd. Ja. Algemeen zegt men. Zo hard kan toch van God niet denkt. Maar bedenk eens. Mijn houders. Schrikkelijk toren. Tegen de aangeboren En werkelijke zonden. Denk eens aan de zonslot. Daar zijn zwangere vrouwen, vrouwen met haar kinderen. Denk aan Zodem en Gomorra daar op een waardig God zich in zijn schrikkelijke toren en verdellen de hele boel. Het is maar mijn houding omdat er geen Godkennis is. En daarom is er geen zelfkennis. En daarom beoordeelt men God verkeerd maar bij het licht des heiligen geestes en door de kracht des heiligen geestes vinden we hier dat God schrikkelijk torent Wij tegen de aangeborene en werkelijke zonde dus de zonde staat hier voor zijn rechter en mijn oordeel en als hij de schuld niet over kan nemen, kan hij ook de straf niet overnemen. Wanneer dat hij nu naar aanleiding van vraag een negen zijn schuld over krijgt te nemen, dan zal het een vanzelfsprekend gaan worden dat hij ook de straf krijgt aan vader maar. Bedenk dan eens wat je staat: dat God schrikkelijk toont beide tegen de aangeboren en werkelijke zonde en we zou ook de vraag is, willen doen we mogen ons toch wel toetsen aan de waarheid hebben we wel eens ooit wat van die toren God in ons leven leren kennen en dan laten we de maten stilstaan maar hebben we wel eens ooit leren kennen dat God schrikkelijk toren tegen de aangeboren en werkelijke zon en waarin bestaat Gods toren wel dat het een vrekende en een wraak oefend God is. Die op zou houden als hij de zonde niet kwam te straffen. Waar mijn in orde zelfs God de zonde ongestraft Dan zou hij zichzelf verlogen in in zijn heiligheid waarin dat hij een haat en een afkeer hebt van de zonde, en in zijn rechtvaardigheid waarin hij noodwendig de zonde moet straffen. En och, mijn houders, nu wordt er wat geredeneerd over de dieren en met de dieren. en de naam des heren gebruikt zonde, dat we ooit hebben leren kennen, dat God schrikkelijk toren tegen de aangeboren en werkelijke zon. Aangeboren. Dat waar ons doodsformulier van zegt. Dat we in zonde ontvangen. En in ongerechtigheid geboren. En in Adam voor God verdoemd liggen. Veroordeeld liggen tot het vangen der verdoemenis. Ach wat is daarvoor nodig. Om dat te mogen hervaardigen. En mijne hoorders, dan zijn er in onze tijd die aanstonds maar in Jezus aanbieden. En een zaligmaker aanbieden. En je moet maar geloven, neem, Eerst geloven dat het van onze kant voor eeuwig aan de zaak is. En dat we onze rechtvaardigheid op onze hand gehaald hebben. Dat God verkeerlijk wijze tegen de aangeboren en werkelijke zonde, dan leren we de zonde in Gods toren kennen. Zoals God torent over de zonde. Want, oh, het gaat toch zo makkelijk om goed over de leren te praten, en de zonde maar bedekt blijft. Dus de schuld maar bedekt Maar, mijn oren is wanneer God de schuld open gaat doen, en de rechter die gaat is aflezen. Dat we als overtreders van zijn heilige wet. Overtreders geworden van zijn, van zijn heilige geboden. En dat we als zo veroordeeld zullen worden. En dat de zonden tegen de hoogste majesteit begaan zijn. Dan ook met de hoogste straf gestraft worden bij de En wil die door een recht vaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffe gesproken heeft ach bedenkt het is tijdelijk wat een ellende heeft de zonde al niet over de wereld gebracht. vanaf dat de mens gevallen is, is het al openbaar de eersteling die geboren was, die vermouwde zijn broer. dus inderdaad in de eerste wereld de aarde vervuld was met twist en wrevel. Het weer een voorportaal van de helft. De aarde vervuld met twist en met wrevel. Men gunde elkaar. het licht niet meer. De eigen liefde zat op de troon. En we wilden God wegdoen. Wat heeft God bewezen? Achter staat nog zo. En het berouwde God dat hij de mens gemaakt hebt en het smarte de mensen, uh, daar is in God geen berouw, maar op menselijke wijze uitgedrukt want hij zegt dat het gedichtsel van des mensen hè, ten alle tijde alleen het boos was van zijn jeugd ervan en nu zeg ik het nogmaals dat we de zonde niet openbaar uitleven is alleen maar omdat onder de algemene genade God de rem op ons levenswagen gezet hebben, dat we niet versnoren in de zonde. De dus zonde, de algemene genade nog al bewaard worden, voor openbare, voortbrekende zonde, maar dat neemt niet de weg dat onze staat een staat van zonde, zonde staat. Van de rechtsstaat in de doodstaat gekomen. Van de rechtsstaat in een zonderstaat gekomen. En u door de rechter veroordeeld, Want het staat hier? Uh, tijdelijke en straffen. tijdelijke. Ach wat is er veel ellende mijn hoor. Wij komen schier wekelijks. Ik denk niet dat er hier bijna een week omgaat. Dat we niet in de ziekenhuizen komen. En wat een ellende is. Daar niet zichtbaar. Ja. Daarbij soms nog wel eens dat er we wel eens in krankzinnige gestichten geweest zijn in de loop der jaren. En wat de staart is staart te En mijn hulde, dus zouden we dan bedenken dat die grote ziekenhuizen gestichten overal vol zitten met de vrucht van de zon, de lente. Nou, we dan bedenken we een ellende of dat er is soms in het gezinsleven, in familieleven, dat men elkaar verteert, verbijt en vereet en de voorsmaken van de helte met in een mens zijn hart is openbaar. Ach, wat een ellende, mijn houders, soms in het kerkelijk leven zelfs dat men en zelfs nog kan er en in, de, in het leven openbaar worden in de vervolging als je denkt aan de Bartolomees wat een bitterheid wat een vijandschap als we bedenken mijnheer, wat een ellende dat er is gekomen over de aarde door de oorlogen door de pest, door de hongersnooden, en zoals het ook thuis in de wereld en in ons diep vers ongeland is wat een ellende. Alles in dit leven. En dat in dat korte postje leven het ervan geldt. Het uitnemenste van dit leven. Is moeite en verdriet en we vliegen erin. Daar nog aan verbonden zijn de ziektes en de dood. Dat men soms smakelijke ziektes. En we hebben wel gehoord in het ziekenhuis soms dat men lag te brullen van de pijn. Ach, wat is een mens onderworpen als vrucht van de zon. En als we dan weer denken aan die ramp deze week, die slaafslag heeft, mijn heurdes dan waar dertien mensen plotseling, ongedacht en onverwacht verpletterd zijn geworden. Ach, daar voert God zijn recht uit. En die geesten kennen, ik heb recht op u en ik doe het met u naar mijn willen welvaren. Ook dat onze opstand en tegenstand tegen God nog gebroken mocht worden. Want we hebben met God te doen wanneer het volk Israëls in het land, in de woestijn, murmerde. En opstond tegen God. Ach, wat gebeurde er? En wel in een ogenblik tijd kwam God met vuur of met slangen dan ze te laatste uitriepen tot God en wanneer we denken in Egypte land de plagen die er waren dat varenbozen riepen best toch voor me tot God ja. God die weet een mens wel klein te krijgen ja. ach we kunnen hier veel redeneren maar God weet ons wel klein te krijgen en daarom mijn horde uh, dan vinden we nog het uitgesproken van het uh, vreselijk. vervloopt is een ijzelijk die niet blijft in het geschreven geschreven is in het boek ter wet om dat te doen. Ach, ik heb het wel eens meer gezegd en ik herhaal het nog eens. Zou u het niet vreselijk vinden als je een vader of een moeder... Op het sterfbed lag. En je stond dan aan het sterfbed. En je moeder of vader zou tegen. Ga weg vervloekte naar Ik weet niet met je te doen. Dat zou een indruk op je leven maken. Die je nooit vergeten zou. Ik neem dat eens even als een beeld bedrijf nu is. Als dat hoge vol zalige week. Aan de hemel die terrein zijn in zijn ogen. En die terrein van ogen is dat hij vijf zou kunnen aanschouwen. Is tot ons zeggen zou vervloekt in zijn liefde. Die niet blijft in het geen geschreven is in het boek der wet. En dan het het uitgesproken van is wel liggen vervloekt. Of dat we het aan de week gekomen zijn, of niet aan de week. Dat is een tweede zaak. Maar die is aan de week komen, die weten. dat ze onder de vervloekingen van een heilig en rechtvaardig God. En dan zeggen we, herhalen we het nog eens: Oh, mijn God, Dat als we gaan sterven, en we zouden niet door Gods geest wederom geboren worden. Dan zal het er van geldende zijn. ga weg van mij. Gij vervloekte. Men wordt bij de dood niet vervloekt hoor. Nee. Daar wordt het voor volgens voltrokken. Daar wordt het volgens voltrokken. Hier vinden we het veroordelend volgens van de rechter. die overhandelt over de overtreder van de wet gij zijt verploekt kun u nog erger uit denken wanneer Ezo de zegen ontplomt gelopen was toen kreeg hij toch nog een zegentje van zijn vader maar hij brulde omdat hij de zegen kwijt was en u zijn wij de zegen kwijt en hebben we de vloek voor in de plaats gekregen en ach, nou zal er nooit geen worden of hij zal iets meer kennen van deze vloek en wil ik u bewijs leveren wel mijn houders daartoe heeft Christus aan het vervloekte skruishoud gaan daar je leren hoe de God de zonde vervloekt en veroordeelt want er is Christus richterlijk tot de vloed dood veroordeeld geworden ach ik zal wel, wel u willen bidden denk toch niet zo licht verder over zamegoed en denk toch niet zo licht verder over de zonde en denk niet zo licht verder over God want hij vervloekt elke zonde Ach, wat zal dat vele tegenvallen? Die hier gemeend hebben de zegen verkregen te hebben. Maar het is maar een eeuwsegen geweest. O, oh, wanneer je hart op de zegen van God krijgt, moet je eerst een vloek aanvaarden. Wanneer de Heer zegt, hoe is je naam? Dan moet hij zeggen, alversterper, bedrieger, leugenaar. Ach, bedenk eens en wanneer we dan hier vinden uh, dat de rechter het uh, vonnis komt te spreken. En die handhaaft zijn gerechtigheid, dat heeft die bewezen volgroep daar. Daarom, mijn ouders, uh, ze spreken in onze tijd van Jezus, dat is een voorbeeld ter navolging, en verloochenen. Is een zondoek, maar die eerlijk veilig mogen worden en zullen moeten bekennen dat God een rechtvaardig vonnis en die nou zelf mag worden die krijgen dat een keertje in de leven over te nemen die krijgen de vloek van ons over te nemen is het wel eens gebeurd over te nemen de schulden beschuldiging en het vloedvormen zijn, dat zouden ze met haar bloed willen ondertekenen. Nu nog een derde vraag. Uh, wanneer ze hier vinden, is God dan ook niet uh, barematig? Ach, er wordt wat met de barematigheid God verwerkt. Er wordt wat met de barematigheid God schaam. Ach, en er worden wat zielen mee bedrogen. O, oh, mijn god, als je dan bij tijden hoort, ook in de ziekenhuizen, hoop dat men voor de poorten des doods ligt, dan de arme mensen bedrogen worden voor de eeuwigheid. Ja. Uh, god is in immers baremattig, God is genadig. De staat hier, God is wel barematig, maar niet ten koste van zijn recht. Barematig is de Heer. En zie je zijn aders. Waar zwaar dat hij is. Langs moet wel daden. De Heer is groot voor goede tieren. Maar niet maken zijn kosten van zijn recht. Daarom vinden we. God is wel barematig. Maar hij is ook rechtvaardig. Daarom eist zijn gerechtigheid. Dat de zonde. Welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is. Ook met de hoogste dat is. Met een eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft wordt. En mijn hoorden, hier ontbreekt ons de moed. Om hier ver over in te gaan. Ik heb gelezen van een leraar die als hij daarover moest spreken. Dat ik niet kon doen als wenige. Want als we dan bedenken. Dat God naar ziel en lichaam komt te straffen. Boven de hel staat, hier laat men alle hopen varen. Dat is voor eeuwig verzinken onder de goddelijke toren en de goddelijke gramschap, van God is ook in de hel. Als God niet in de hel was, zou het in de hel nog harder houden. Moet goed verstaan, maar nu is God, die het vonnis komt te voltrekken ook in de hel. Waarmee? Met zijn gramschap en met zijn toren. En al weet hier elke zondaar die iets meer kent: van zijn gramschap en zijn toren, die heeft hier wel eens iets van de hel gesmaakt. Och, daar zegt de dichter: van ik lach gekneld. In banden van de dood. Daar de angst helm alle troost zit. Is. Wij weten een ogenblikje in ons leven. En daarmee wil ik het niet bevestigen. Want Gods woord bevestigt het genoeg. Als het vijf minuten geduurt. Dan gaan we verteerd als sneeuw voor de zon. Ach mijn Deus. Als we mij God toren te doen krijgen. En het zou een poosje duren. En dan zal het vlees aan de posten blijven hangen. de schat God, wanneer dat hij de conscientie open komt te rekenen, dan gebeurt het zelfs al aan deze kant van graf. Hebben getuigen van geweest dat men de tong al koudde, dat het bloed uit de mond liep. Van het schrik in de conscientie voor de poorten daarheen. Ik zeg nogmaals, als we hierover moeten denken en stilstaan, dat is wat hij zegt, de allerhoogste majesteit God, ook met de hoogste, dat is met de evige strijd, aan lichaam en ziel, dan zal de ziel het lichaam verteren en het lichaam zal de ziel verteren. Want de ziel heeft het lichaam tot een zonde. Uh, uh, geheel tot een zonde geweest. De ziel is verwoest geworden door het beeld van God verloren. En het lichaam is verwoest geworden door de zonde. Als Adam gebleven had in de rechtheid, dan had hij niet oud geworden of verouderd geworden. Maar doordat we nu gevallen zijn, ach, je ziet een kind op een portret, een jongeling op een portret, en ziet diezelfde mens als een oude grijze uit, afgeleefd en uitgeleefd dezelfde mens oh vreselijk zou u nog tegenwerpen en doen? dan zal ik dit nog even bijbrengen. bedenk dan mijn hoort hoe zwaar of dat het is, is dat Christus zelf de helse angsten en de helse benauwdheden zich getroost heeft Waarvan in ons uh, geloofsbewijding staat dat hij nedergedaald is ter hel. En wat heeft hem dat gekost? Dat hij al zijn worm gekropen heeft in het stof. En zijn zweet van de angsten der hel. Omdat hij de goddelijke toren tegen de zonde van zijn kerk moest dragen. Heeft hem teweeg gebracht dat hij kroop al zijn worm in het stof en vrielende uit mijn God mijn God waarom hebt je mij verlaten op als heuvel toen hij als in de drie uurige is, als wegzong in de eeuwige duisternis ach denk toch niet zo licht verder over de zon maar mijn hul wat moet dat dan wezen dat is een eeuwige straat ja. Waarom? Omdat we dan de zonden begaan zijn tegen de eeuwige God. Daarom wordt de straf geëveredigd naar de persoon tegen de gezondigd zijn. En omdat we nu Gods heiligheid en Gods rechtvaardigheid niet kennen, ach, dan zijn er wel eens die durven te denken, het zal misschien wel meevallen. Oh, houd toch in gedachten, mensen, dat het eeuwig tegen zal vallen. Als we onbekeerd moeten gaan sterven. Het zal niet mee De duivel, die is zo lichtig. We hebben hier liever de zonde, als dan we met de zonde zouden breken. Maar we zullen ze bitter opbreken in de dag der eeuwigheid. Als we niet hebben leren kennen de vergeving der nu wil ik nog even dit hier aan toevoegen. Waartoe is een onderwijzer hier zo ernstig? Wel dat hij af zou snijden. Alles van de mens. Opdat we de verlossing nodig zouden krijgen. Want het stuk der ellende wijst ons naar de verlosser. En naar de verlossing. Zodat we die verlost geworden zijn. Hebben leren kennen welke grote nood en dood ze verlost geworden. En die hebben iets van God's toren leren kennen. En die hebben iets van de vloek leren kennen. En die hebben iets van de hel leren kennen. Want de weg naar de hemel leidt door het zeemeleen, Kavata, Golgotha, maar vanuit het paradijs vandaan. Ach, houd er rekening mee. Dat geeft dat meneer Sabbatar, nooit geen waarde voor ons krijgen. Als we de vloek niet overkrijgen te nemen, het oordeel niet overkrijgen te nemen. En als we nooit eens inleven wat David zegt: Uw zon is rein, uw zon is schaam, rechtvaardig. Om God, zulke God lief te krijgen. Dat is grootste geheim dat is grootste geheim een God lief te hebben die de zon straft. een God te en die van de rechtgenasten doet, maar die het ook mag je leren kennen die worden eerlijk zelf worden eerlijk zelf met de opluistering van God deugd en die zingen ervan Laten we nog zingen van Psalm 119 vers Zij gij zijt volmaakt Gij zijt rechtvaardig Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. U loon uw straf beantwoord aan uw Heer. Geheids voor ons dat wat uw uw woord gestadig let, en dat wel zo. Op hoge prijs uw Heer en het heilig recht van uw getuigenis zetten. Wij noemden u Psalm 119 vers 69. Kant, beschuldigd door de schepper, veroordeeld door de rechter, en het volgens voltrokken zal worden als koning, staat er boven het vijfde zonderhoud van de mensen verlossen. Met welk doel, mijn heurten, heeft u de onderwijzer dit ernstige onderwerp behandeld? Is dat met het doel om de mensen naar de wanhoop te jagen? Of een zekere schrik op de hals te jagen? Ach, ach, schrik voor de helbekeerde mensen. Nee. Schrik voor de helbekeerde mensen. En schrik voor de doodbekeerde mensen. Nee. Waartoe dan? Wel, mijn rode dat hier zijn armen zonder overreed wordt van zijn schuld. Aanvaart zijn richtelijk en onderwerpt zich aan de straat. Om met de tollenaars bieden te leren, O God, wees mij zonder genade. Want God verheerlijkt genade, maar doorrecht. Er wordt naar alles gebeden, heren, genade en geen recht. Ach, dat is een beden uit eigen liefde. Maar de oprechte, mijn orders, die leer ik genade, maar niet zonder krenking van uw recht. God en Heilige Geest kan zondaren zo bearbeiden. Dat ze er schuld over krijgen te nemen. En het vonnis dat over de gesproken is krijgen te rechtvaardigen. En de straf aanvaarden. Ja. En dat wordt de gezegenste plek die ooit gekend wordt in het leven. Groot, vonnis en straf aanvaardig dat worden mensen die met eerbied gesproken liever naar de hel gaan als het ten koste moest gaan van godsrecht naar de ring. die krijgen door de heilige geest en door de bearbeiding des heilige geest worden ze ingewonnen onder tegenover de scheppen te aanvaarden en te beleiden. Ik beken aan u ook God oprecht, mijn zoon. Die krijgen de straf over te nemen. En dan ze zeggen, ik zal mijn rechter om genade smeken. En die krijgen de straf en de vonnis te, te aanvaarden en te ondertekenen. En wanneer ze met Jop uitroepen. Ik heb er al. En ik vervoer mijn stoffen. Naast hier doen me, Want wat je doet is heel erg recht. Het stuk der ellende moet gekend worden. Om de verlossing nodig te krijgen. En mijn hulp, Mijn stapzikkels. Met toestanden. En met ervaringen. En de winden kies over de schuldheid. Maar houd rekening mee en ik zeg het in heren. Maar ook in liefde, God gaat van zijn rechte En Sion zal door recht verlost worden. En hoor ik iemand zeggen, ja man. Maar als God dan die middelaar aan je ziel geopenbaard heeft. En eh, dan hebben ze toch ook iets leren kennen van het recht. Ach, mijn heurig. Dan leren ze op rechtsgronden kennen de mogelijkheid. Dat zonder krenking van Gods recht ze nog zalig kunnen worden. En dat kan in die tijd zoveel ruimte geven. En zoveel blijdschap geven en troost geven. Nu is er één gevaar. Als men daar blijft hangen. Ja. en ik vrees mijn hud omdat er zo weinig ontdekking is dat al is het dat men dan in het liefde hart van God mag kijken dan heb men ingezien dat God met behoud van zijn eer ons nog zalig kan maken en dat we met oplossing van zijn eer nog zalig kunnen worden maar als we dan niet de vrijspraak hebben leren kennen van de rechter, dan zou ik de vraag eens willen doen: ah, als u nu het recht van God al enigszins lief gekregen hebt, zou u dan buiten het recht om nog zalig willen worden? Als men dan buiten dat recht om zichzelf nog handhaaft, zitten we omhoog gevaren. Omhoog gevaren op een zandbank. En er zal er wel een stot moeten komen om er ons af te hebben. Maar als we mogen ervaren, de oude ervaringen die achter ons liggen, ach, ik heb nooit de stem van de rechter gehoord, die me vrijgesproken heeft van schuld en straf, van de schuld die ik gemaakt heb en van de straf die ik rechtvaardig verdiend heb en van het vondstak me getroofd heb. ach gezegende zaak als op de leren kennen en daarvoor is nodig een stuk want dat wijst ons eh, niet eh, naar deze zin er de maken maar dat wijst ons naar de verlosser en naar de verlossing zodat de behoefte geboren wordt door de kennis van de ellende aan de verlossing. Dan komen we overeen met de drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat daar veel te leren is, zijn we van harte eens gelukkig als we mogen leren. Dan zullen we af gaan leren om het van onszelf te verwachten. Alle eigen gerechtigheid wegwerpen. Als een man stond voor de bollen en vleermuizen, en de gerechtigheid van God huldige, gopenbaas in Christus Jezus, hebt God die genade verheerlijk. Ach, houd in gedachten, dat we dan wel eens weer in het stuk ter ellende terecht kunnen komen. En dat het bij tijden zodanig is dat we niet kunnen onderscheiden, dat de dichter zegt, toon mij toch, dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid gezien. Dan weet God middelen te gebruiken om ons in ellende te brengen om steeds die verlochten nodig te krijgen. Zodat het een doorgaande zaak is. We gaan besluiten mijn oren met de beden dat God het gebrekvolle aan onze harten zal zullen heilen en zegenen tot eer zijn naams om Jezus willen Amen Ach hier, Ach dat het toch eens geloof zou mogen worden dat we door de schepper schuldig verklaard door de rechter veroordeeld en als koning het vonnis voltrokken zou worden Ach dierbare majesteit ondanks Kloot over overkrijgen te nemen tegenover onze schepper. De straf te aanvaarden tegenover de richter en de straf te onderwerpen als rechtvaardig. Om op rechtsgronden te leren kennen dat de zaligheid buiten ons ligt in Christus Jezus. Verzoend zonder ons aangekleed. Gaat in verzorging met de iederlijk. Want de plaats van en verhoor ons nog, ter oorzaak van de eer, is naam, om Jezus' willen. Amen. Onze slot is het laatste vers van Psalm 73, die ver van U de weelde toe vergaat eerlange wordt verzoekt, wat er verder volgt in het, het laatste vers van Psalm 73. Gevraagd door Willem Johannes Stoop en Cornelia Helena Pons. Zo, de heren willen we leven tegen, vrijdag, tegen dinsdag 5 september. Vervolgens, dan vrijdagavond de catechisaties En zaterdag weer beginnen. En de kinderen, waarom moeten donderdag leren? Zaterdag de eerste vier, maar weer van het boekje, dan ze hebben. En de andere, ik katechus aan te leren, maar het eerste lesje van het boekje van Hallebroek Gaat voort heen in vrede en ontvangt de zegen de zieren. De Heere zegenen u en behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geef u vrede. Amen.